te spreken. Het, eh, ja, ik, ik begin er altijd, <laughs> niet altijd, ik begin daar dan eh, ja, vol enthousiasme aan en naarmate het uur vordert, eh, zakt mijn stem tot eh, ja, best wel een eh, beetje fluisterachtig, eh, zal ik dat maar zeggen. Eh, en eh, ja, dus me verzocht om eh, ietsje duidelijker te spreken, of iets harder in ieder geval. De meditaties die ik dus bij mij thuis doe. Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Dat, eh, ik begin dus eh, heel hard en tenminste duidelijk, omdat me dat ook gevraagd is. En ja, naarmate de middag voordert, eh, voor eh, ja, ga ik toch weer wat, wat zachter spreken. Ik weet ook niet hoe dat komt, ik heb geen idee. Maar het is wel zo dat ik als ik, als ik eraan denk, dan zit ik in dat denken. En dan weet ik niet of, dat, eh, of ik dan ook in dat gevoel zit. Ik denk het niet, want dan moet ik denken... Dat ik, zal, dat ik harder moet praten. Dus dan, dan schiet ik steeds in dat, in dat denken. Maar ik zal echt mijn best doen. Ik zal, het, ik zal het doen. Maar goed. Een kleine meditatie dus. Om ons te verbinden met het licht. En het licht dat wij zelf zijn. Het licht wat, dat buiten ons is. De zon. Een, een kaars. Een lamp misschien die, je nu, die nu aan is. Want dan weten we dat... Dat wat we beluisteren, dat jij dus altijd weet dat je, dat je met het licht in verbinding bent. Nou, ik zou je willen verzoeken, zet je voeten naast elkaar op de grond. Dus maak de verbinding met de grond. En ja, je kunt je ogen sluiten als je dat wilt. En adem weer eens rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. En je hebt waarschijnlijk wel gemerkt dat als je dit doet en je luistert naar het lichaam, naar je eigen lichaam, dat je je hart hoort kloppen of in ieder geval voelt kloppen. Dus verbind je met het licht buiten je of het kaars of wat dan ook en visualiseer dat je dat licht naar je eigen eh, zonnevlecht brengt. En adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. Nou, ik hoef niet, niet steeds te zeggen dat je heel diep kunt inademen. Hè? Vanuit je zitvlak. Ga er met je gedachten naartoe en breng daar je adem naartoe. En adem het in. Uit. Een diepe inademing. brengt je naar jezelf. En voel hoe je rustiger wordt. Nou, dan kreeg ik uh, een, een leuke e-mail-uitwisseling met iemand, en die had het over de, restri de restrictie-maatschappij. Uh, Um, ja, en ik antwoordde als, als volgt en ik citeer Ja, een maatschappij die zichzelf beheerst die zijn eigen verantwoordelijkheden kent heeft geen leider nodig maar gezien de duizenden jaren die achter ons liggen zien we dat het praktisch onmogelijk is Toch zou ik dat dan nu niet zo willen stellen. Alles is mogelijk. Werkelijk alles. En het is ook werkelijk te zien bij mensen van deze aarde. We kunnen zien bij mensen als de Tibetanen die dus hun eigen verantwoordelijkheden kennen en eigenlijk geen leider nodig hebben, maar de Dalai Lama is hun spiritueel leider. De oorspronkelijke bewoners van Amerika. Dus de Indianen, hè? En de Jainisten. De Boeddhisten. En misschien nog wel een paar groepen van mensen. Maar zolang een maatschappij niet doorheeft... Dat het achter regels aanloopt, zal er altijd een macht boven hen staan om regels uit te vinden. In de maatschappij waar alles losgelaten wordt, is ook vrijheid van werkelijk alles. De individu zelf neemt de eigen verantwoording. Daar zijn mensen blij en gelukkig om met elkaar samen te werken. Einde citaat. Zouden wij mensen hier in deze westerse wereld, ooit zo ver komen? Zouden we ooit zo ver komen, dat we alles los kunnen laten, en dat we het volste vertrouwen hebben in ons eigen zijn, Dat we werkelijke dingen vanuit ons binnenste doen en ons niet laten leiden door anderen en dat we ons niet laten leiden door onze beperkingen. Beperkingen, overigens, die wij onszelf opleggen, dat wij onze kinderen niet meer opvoeden, maar waar wij kijken naar onze irritaties, zo ze er al zijn, en kijken hoe we de problemen, zo ze er al zijn, binnen in onszelf oplossen. in plaats van de ander te gaan zitten veranderen. Zou het er ooit van komen? Het is een eenvoudig leven, zonder al te veel ingewikkelde vormen. Het gaat zoals het gaat, en de dingen komen, zoals ze komen. Slechts de acceptatie is daar. In zekere zin leef ik mijn leven op deze wijze. Oké, okay, ik, ik doe dan ook wel wat, wat er van me gevraagd wordt. Ik heb per slotverrekening besloten als ziel om in dit land te wonen. En ik zal, zal me dus ook richten naar, nou ja, goed, de stoplichten bijvoorbeeld. Ik rijd dus op de weg en ik scheur dus niet meer. En ja, daar let ik wel op. Dan neem ik mijn eigen verantwoordelijkheden. Dus ja, ik conformeer mij wel aan de snelheden die op de weg gelden. Ook betaal ik belasting. En dan kan ik wel uitleggen waarom ik belasting betaal en waarom ik daar niet onder doorkruip of wat dan ook. Maar dat is wat ik doe. Ja, en nogmaals, ik sta stil voor een rood stoplicht. Ja, en zo zal er nog wel meer zijn wat ik toch zomaar heel braaf doe. Maar doe ik dat braaf? Doen wij mensen dat braaf of, of doen wij... Dat omdat wij onszelf wijs maken, dat het zo hoort. Dat wij dat moeten doen, omdat anders de boel in de soep loopt. Zou dat werkelijk zo zijn? Zijn we zo bang dat alles in elkaar stort? dat alles door elkaar gaat rijden? Een enkeling wil het afdwingen om op deze wijze te leven, maar juist door het afdwingen zal het niet lukken. Het dient vanuit de mensen zelf te komen, vanuit een samenleving zelf te komen, als een vanzelfsprekend iets. Dan kan het ook, dan is het moment rijp, dan is het moment daar, dan is ook iedereen er klaar voor en zal het tot een succes worden. Ik denk toch zomaar dat alle mensen op een gegeven moment in onze evolutie als mens, als ziel, de verantwoordelijk nemen, verantwoordelijkheden nemen die bij ons horen. Als we het vertrouwen hebben, en ik hoor het me zeggen, als we het vertrouwen hebben, maar goed, als we het vertrouwen kunnen opbrengen, dat iedereen met zijn of haar, in ieder geval met eigen verantwoordelijkheden om kan gaan, dan hoeven wij ons toch helemaal geen zorgen meer te maken hoe een maatschappij gaat werken. Dat kunnen we ook in kleiner verband doen, met een bedrijf en met een gezin. Dan vertrouwen wij elkaar zonder meer. Dan gaat alles zoals het gaat en gaan mensen als vanzelf met elkaar samenwerken in volledige harmonie. We zien eigenlijk dat het hele universum ook zo werkt. Dan zijn belastingen niet meer nodig om bijstanduitkeringen te verstrekken want wij geven vanuit onszelf. Wij kijken dan om ons heen en zien dat er mensen zijn die onze hulp nodig hebben. En laat het zo zijn dat wij ook geen bezitsdrang meer kennen. Kunnen wij dan de ander in ons huis opnemen, om te herstellen? Kunnen wij dat opbrengen? Ja, dan voeren we natuurlijk ook geen oorlog meer. Want wij laten ons niet gek maken door een enkeling die denkt zijn of haar gelijk te willen halen en die een heel volk me wenst mee te sleuren. Dat staan we dan niet meer toe. Die enkeling zal nooit meer zoveel macht krijgen. En gelijk hebben bestaat dan ook niet meer. Iedereen heeft gelijk en iedereen... Laat elkaar in waarde en iedereen heeft respect voor elkaar. Ja, en iedereen heeft gelijk, zei ik. En dat ligt er maar aan waar het bewuste zijn zich bevindt. Op welk bewustzijnsniveau? Want iedereen heeft altijd gelijk. Kunnen we de ander eerlijk en oprecht in de ogen kijken, die ellendig ligt te wezen en in de goot ligt? Dan is het goed om eens een bezoekje te brengen aan India. Dan moet je wel nadenken over de mensen die letterlijk in de goot liggen. En waar je veel al overheen moet stappen. Anders kun je niet aan de overkant van de straat komen, of kun je je trein niet halen, of wat dan ook. Ze dwingen je om hen in de ogen te kijken. Om respect voor hen te hebben als mens. Voor de keuze die zij in hun leven gemaakt hebben zodat ze nu, helaas, nou, letterlijk en figuurlijk in de goot liggen. Maar ook, ook al spreek je de taal niet, dat je ze aankijkt en met je gedachtenkracht zegt, Ik zet je in het licht, ik geef je al mijn liefde vanuit mijzelf. Neem een andere keuze voor je, want het is maar één gedachte verwijderd. Dan moet je hen in de ogen kijken. Maar zo zie je dat mensen die dan zo'n land bezoeken, dat ook velen hun ogen neerslaan en hun blikken afwenden, omdat ze het niet kunnen aanzien dat een ander mens zo'n pijn heeft en dat er zo'n pijn geleden wordt. Of omdat ze er bang voor zijn. Of omdat deze mensen stinken. Ja, dat is niet meer ruiken, maar het is heel vies ruiken. Het stinkt werkelijk. Maar vooral zijn ze bang. En daarom wenden ze hun hoofd af dat het hen ook zou kunnen gebeuren. En ja, dat kan ook inderdaad zomaar gebeuren. Die pijn is er, het lijden is er. En zelfs op één bezoek aan India ben je niet in staat om het leed van één mens te verzachten, of, van, of om alle leed te verzachten. Zelfs niet in honderden bezoeken. Hoe ga je er dan mee om, ben je werkelijk in staat om respect te hebben voor de mens die daar ligt, om ook van die mens te houden, dat je werkelijk en oprecht kunt zeggen, ook met u wil ik leven. Stel dat je nu in een maatschappij leeft waar geen bezit meer is, geen geld meer is, en waar mensen de dingen met elkaar kunnen delen. Denk je dan dat het gemakkelijker is om dan die ander op te nemen in jouw huis, in jouw omgeving? Ja, hè, dan wel, hoor ik je denken, met stiekem erachteraan, zo ver zal het toch niet komen. Maar denk er eens eerlijk over na, in jezelf. Wat zijn wij mensen toch bezig met ons huis, met onze bezittingen, met alles waarvan wij denken dat het waarde heeft. Het heeft pas waarde als je het totaal los kunt laten als je het werkelijk los kunt laten. Bedoel ik met loslaten? Loslaten niet dat je het dan maar slordig en slonzig behandelt, hè? Ik bedoel met loslaten, werkelijk dat je het los kunt laten. Stel dat iemand jou de vraag stelt, kun je alleen nog jezelf volgen, de ziel die jij bent, je eigen pad volgen? En kun je alles loslaten? Er zijn meer dingen die je los moet maken, laten. Maar laat ik het over de materiële bezittingen hebben in deze lezing. Kun je dat loslaten? Kun je je huis, je inrichting, alles, je juwelen, je auto, nou noem maar op. Kun je dat loslaten? Werkelijk loslaten? En dan gebeurt het onwaarschijnlijke. Je zult het juist... Bezitten. Maar ik heb het dan werkelijk over dat loslaten wat je dus besluit in de stilte van jezelf, hè? in je eigen gevoel, waar je goed over nagedacht hebt, waar geen twijfel bij zit. dan gebeurt het onwaarschijnlijke dat je het juist zult bezitten en in dat bezitten ligt de verantwoording voor het materiële dat ook, dat hier in deze werkelijkheid bestaat het met respect omgaan en het goed verzorgen van de materiële dingen die in je leven gekomen zijn. Leven van de mens in de goot ligt slechts één gedachte verwijderd van jouw eigen gedachte. Het is eenzelfde mens als jij. Maar het enige dat de ander is, is de gedachte dat alles maakbaar is. Dat je zelf het middelpunt van het universum bent. Dat jij bepaalt wat je wel en wat je niet hebt. Dus het niet hebt... Door het dan wel te hebben, dus weer terug te ontvangen. Die ander, nou, ik zal het toch maar weer even de goot noemen, een beetje gek om dat steeds te zeggen, maar goed, dan weet je wat ik bedoel. De ander die daar in de goot ligt, was wellicht in het denken blijven steken, dat angsten opwebt opwerpt, dat de dingen verloren kunnen worden. Dan ben je het ook kwijt. Dan is het ook verloren. Ik zeg dus dat de ander wellicht in het denken was blijven steken, hè? dat angsten opwerpt. Dat de dingen verloren kunnen worden. Ik zeg dus wellicht, omdat er ook mensen zijn, die er wel bewust voor kiezen om een bestaan in de grote willen. Niemand wil dat werkelijk, maar er zijn werkelijk zielen die deze ervaring willen doormaken in hun leven. Ja, waarom? Ja, we kunnen daar van alles over bedenken, misschien om de kameraadschap te ervaren van mensen die werkelijk niets maar dan ook niets hebben. Daarom, het een is niet beter dan het andere. Het is slechts een ervaring. Maar om op het begin terug te komen. ja, ik denk dat het wel degelijk. dat het wel degelijk mogelijk is om de dingen volslagen los te laten nou ik weet het vanuit eigen ervaring het is mogelijk het zal in het begin het totale chaos teweeg brengen en ook daaruit zullen mensen weer tevoorschijn komen die ook weer de baas willen spelen, maar, maar dan spreek ik eigenlijk vanuit een, een maatschappij hè, waarvan je ziet dat alles losgelaten kan worden dat daar ook, ja, waarschijnlijk toch ook weer zielen zijn die, die, die daar weer uit zullen komen. En dan toch een, een soort leidersrol willen, willen, willen, willen spelen. Die het niet zijn, maar het willen spelen. Hè? Maar juist voor die mensen, de zielen die het werkelijk zijn, en die zijn wie ze zijn, kan niemand overheersen. En niemand die hen dus kan overheersen. Die zullen ook nooit iemand overheersen, want ze laten zich niet overheersen. Hun denken is vrij en zij zijn vrij. Zij zullen het uiteindelijk zijn, die ooit in een verre toekomst, Mensen zullen laten en hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden, dan zullen mensen samenwerken met alle harmonie die in hen is. En het zal een hemel op aarde zijn. Niets moet, maar alles gaat zoals het gaat. En ieder mens neemt zijn of haar eigen verantwoordelijkheden in alles, voor alles. Want dan is er geen wet meer van oorzaak en gevolg, die is dan niet meer nodig. Dan leeft de mens in volledige harmonie met elkaar, maar ook met, de natuur, ook met de natuur. In het leven zal niet ingegrepen worden. Men zal het respect, de liefde kunnen opbrengen om de ander te laten gaan. En blij te zijn dat de ander naar een gebied kan gaan, waar hij of zij zijn evolutie verder kan leven, waar het zacht is en warm. Men zal dankbaar zijn voor het leven dat toch nog een tijd samen geleefd werd. En men zal het verdriet niet kennen om het afscheid. Want men zal begrijpen dat het verdriet van die mens zelf is en niet van het overgaan van de ander. De dingen zullen hun eigen weg volgen als de rivieren die naar de zeeën lopen. Ja, de weg van de minste weerstand. Maar waar weerstand is, is spanning. En waar spanning is, is wrevel en irritatie. Is de weg die het water neemt. Altijd door dalen. De weg van de minste weerstand, de weg van de liefde in onszelf. Die liefde is, en die mens laat toe, en is. We hoeven de dingen niet meer te benoemen. Alles, alles zal als vanzelf gaan en alles gaat ook vanzelf. Ja, het land van melk en honing dus, inderdaad, ja. Het waren zomaar wat meebrengen, maar zomaar, nou, een toekomstbeeld, een positief toekomstbeeld. Ik denk er vaak over na, het komt toch nu ook zomaar in mijn gedachten op, de gedachte dat het nog niet zo ver is, en dat brengt me gelijk naar het gevoel dat we het zelf dienen te bepalen. Want het kan ook nu aanwezig zijn. Want als we denken dat het in de verre toekomst is, dan zal het ook in de verre toekomst gebeuren. Als we denken dat het er nog niet is, dan is het er ook nog niet. Maar als we denken dat het in het nu Aanwezig is, dan is het ook aanwezig. En dan zullen je ogen vallen op de mensen die dat al in zich hebben. Dan denk je: hé, ik heb erop gelet en ik zie er toch veel meer. Het is in mijn leven aanwezig ooit heeft iemand eens een keer gezegd "Je gaat ook altijd helemaal je eigen weg ja, dat is ook zo mijn eigen weg maar op die weg Let ik wel op anderen niet te of pijn te doen. Ja, soms is dat onvermijdelijk, want soms ja, om geen concessies te doen aan iets waar ik geen goed gevoel over heb. En dat is dan wel eens lastig voor een ander. Maar ook soms is het een nadenken over een situatie. Het kan er bekeken worden of het werkelijk belangrijk is. Of dat het ook op de wijze, zoals een ander dat graag wil, plaats kan vinden. Je kunt soms denken... Nou, is het erg belangrijk? Of moet ik hier nu een grote concessie doen? Of denk ik, ach, het is eigenlijk helemaal niet belangrijk als ik er rustig over nadenk. En oké, okay, dan doen we het zo. Want je kunt dus ook helemaal volharden en verhard worden in, je, niet in, in geen concessie willen doen. Hè? Maar dan beperk je jezelf. Dan hou je vast aan iets waar je dus eigenlijk niet over nadenkt. En eigenlijk alleen maar denkt van, nou, ik doe geen concessies hoor, aan niemand. Nou, dan ga je eraan voorbij. Maar ik bedoel dan dat je rustig nadenkt over een voorstel waar je het eerst niet mee eens bent. En dan denk je, nou, nou zo gek eigenlijk nog niet. Oké, okay, dan doen we het zo. Dus dan is het niet ingewikkeld of lastig. Of dan wil je niet je zin doordrijven en de anderen ook niet. Maar dan denk je daar rustig en kalm over na. maar ik kan je zeggen er hoeft er in jezelf geen enkele ingewikkelde toestand meer te zijn want alles is simpel en eenvoudig en juist het nadenken over het leven in al zijn aspecten is dat wat ik zo ontzettend graag doe en dat is een nadenken dat in opperste concentratie gebeurt. Dan, dan is het eenvoudig om in de dingen te kijken en in de dingen te voelen, in de situaties te voelen dus ook de vormen te voelen die op die wijze verder kunnen gaan of op een andere wijze verder kunnen gaan dus de geconcentreerde gedachten volgen de ene weg maar zijn ook in staat om de andere weg te volgen. Dus om te zien bij iemand die dus deze beslissing zou nemen, dan zou het zo en zo uit kunnen pakken, dat is niet zo moeilijk, of als die persoon een andere beslissing zou nemen, zou het zo uitpakken. Dus om het collectieve gevoel van de mensheid over het aardse leven te zien nu op dit moment en hoe het gaat in de toekomst dus voor mij een toekomst die voortkomt uit een diep gevoel van liefde dat bij alle mensen van de aarde aanwezig is En een toekomst die bij de andere groep aanwezig is, die nog niets van de liefde wil weten. We kunnen het helderziendheid noemen, maar ik vind het eigenlijk een vreemd woord. Het is gewoon een, een, een normaal voelen in, in, in de dingen. Het is een, gewoon volgen van gedachtenstromen. En het is toch eenvoudig ook. Het is niet anders dan wat ieder mens kan en in zich heeft. Dus te, dat je je niet laat beperken door je eigen gedachten dat het niet voor jou is. Maar ook dat je je niet laat beperken door, je, door een arrogantie. He, dus dat je dat opgelost hebt bij jezelf, dat je dat, dat je dat niet meer hebt. Maar in ieder geval dat je je nooit laat beperken door wat dan ook. Want alles is mogelijk. Alles is mogelijk. En zo maak je dat je uit al je mogelijkheden kunt kiezen. Ze zijn er voor jou. Alles zal zich dan bij je aandieden, je hoeft slechts te kiezen, je eigen doel te zijn. Je eigen doel dus vanuit je eigen liefde te kiezen. Daar goed over na te denken, of daar alle liefde in zit, of die gedachte ook uit jouw liefde voortkomt. Dat er geen twijfel over bestaat. Dat je alles hebt opgelost. Dat je alles hebt eh, opgeruimd. Dat je die weg naar die bron gewoon open hebt gemaakt. En dan zijn wij allemaal toe in staat. Dus die keuze. En dan je eigen doel te zijn. En geef mee aan je eigen gevoel. Heel en compleet te zijn. Hou van jezelf. Laat je gaan in de waarheden van jouzelf, die op ieder niveau aanwezig zijn. En misschien wil je erover nadenken, dat het meegeven en ingeven van de dingen eh, tot grotere resultaten, resultaten leidt, dan star in je denken te staan. Laat los de beperkende gedachten. En laat je meevoeren naar je eigen avontuur, dat leven heet. Daar was je toch aan begonnen, toen je op de aarde kwam. Kun je dat gevoel terughalen? Het kan toch niet zo zijn, dat de dingen om jou heen sterker zijn dan dat gevoel dat Oergevoel dat vanuit jouw ziel omhoog komt. Je laat je toch niet beperken door anderen, door de omstandigheden. Je hoeft helemaal niets te doen. De wereld wordt zonder inspanning in stand gehouden. En ook jij kunt je eigen liefde met een hoofdletter naar boven laten komen. Nou, je hoeft er eigenlijk helemaal niets voor te doen, in feite... Het zijn doemdenkers die je vertellen dat je eerst dit en dan weer dat moet doen. Niets hoeft. Je hoeft slechts bij jezelf te blijven. Dat is alles. Het zijn slechts gedachten. Geconcentreerde gedachten die je naar binnen voeren. En het mogen er wel geconcentreerde gedachten zijn, maar ze laten je alle aspecten zien van jezelf, van het denken. Sta het toe en laat het binnen in je gebeuren. Geef mee met de beweging van je gedachten en vormen. En je voelt in jezelf het een zijn met het zijn. Dat jij was, bent en altijd zijn zult. Dat is er altijd. In het nu. Altijd. En er zijn geen ingewikkelde toestanden nodig om dat naar boven te halen. Je bent zeer goed in staat om dat zelf te doen. Daar hoef je niet hoog begaafd voor te zijn. Dat kan ieder mens zonder uitzondering. Het is slechts een herinnering aan de liefde, die je bij jezelf laat blijven. Jij bent je eigen. Middelpunt. Die liefde, dat ben jij. Je hoeft niets te doen. Je hoeft niet zelf, wat dat zelf ook is, in te grijpen. Laat het gaan en grijp niet in. Laten. En het geeft je alle vrijheid die nodig is om mens te zijn. Een waarachtig mens te zijn. De mens hoeft niets te doen of te leren. Alles ligt in de mens besloten. De innerlijke stem, de intuïtie, de bron. Alles is al aanwezig. Het is zelfs zo, dat alles wat we ooit, ons, ons, onze inzichten die we verkregen hebben, in vorige levens, kunnen we nu ook aanwenden om dingen te leren. We konden rekenen, we alleen maar omhoog te halen en we kunnen het weer. We konden andere talen spreken, hoeft alleen maar omhoog te halen, in ons gevoel, en we kunnen het weer. De mens hoeft geen verre reizen te maken om het inzicht te verkrijgen. En in feite is het zo dat de mens geen studies hoeft te maken en diploma's hoeft te behalen om inzichten te verkrijgen. Alles wat geleerd is, of laat ik het zeggen, wat aangeleerd is, wordt weer vergeten en heeft met het innerlijke inzicht weinig te maken. De mens hoeft slechts naar binnen te gaan. En als hij naar binnen is gegaan, dan om zich heen te kijken en zijn wereld om zich heen te beschouwen. dan zie je dat de wereld om je heen een spiegel is van jouw eigen innerlijke wereld. En heb je net zoveel liefde voor die wereld buiten je, buiten de mens als in jou als mens? Is de mens in staat om alles om zich heen met liefde, met een hoofdletter, dus met de onbaatzuchtige liefde te bekijken en er ook zo mee om te gaan. Dan is het zo, dat die mens in harmonie is met zichzelf. Maar juist doordat hij de buitenwereld, dus de wereld om hem heen, in harmonie ziet, is ook die wereld in harmonie. Dus het moment van die vrede, totale vrede is er al. We hoeven niemand te vertellen wat te doen. We hoeven alleen maar in onszelf te gaan. Als ieder mens dat doet, dan ziet hij de wereld om zich heen als liefde, als vrede. Dan is het ook op dat moment. Er hoeft niet gehandeld te worden dus er hoeft geen handeling verricht te worden slechts het nadenken leidt tot de harmonie tot de vrede in het zelf tot de vrede in jou zelf dat is alles dat is echt alles. De menselijke God, de goddelijke mens is, als wij dit toelaten, ieder mens op deze aarde, niemand uitgezonderd en voor ieder mens die al die dit al in zich voelt ziet de vrede om zich heen. Zal nooit de ander overhalen, doe dit en doe dat en ga dit leren en ga dat leren, zodat je het ook krijgt. Nee, die zal alleen maar van die liefde vertellen. Zodat de ander nieuwsgierig wordt. Hé, hey, hoe kan dat? Dat hij of zij zo goed met de moeilijkheden om kan gaan. Of zo goed de vrede kan bewaren. Hoe is het toch mogelijk dat die niet terugschreeuwt, of terugkrijst, of, of in het verkeer rustig iemand voorrang geeft, of iemand zijn gelijk geeft, zonder op zijn strepen te willen staan, of op haar strepen te willen staan. Dan kun je alleen of slechts een voorbeeld zijn voor een ander. dan krijgt die ander vanzelf een, een gevoel van dit wil ik ook hoe kom je daar hoe komt het dat je overal mee om kunt gaan hoe komt het dat je je nergens druk over maakt hoe komt het dat je je helemaal geen zorgen maakt hoe komt het dat je de dingen rustig Kunt bekijken vanuit de eenvoud, vanuit de vrede, vanuit de rust, vanuit jezelf. Maar hoe komt het ook dat anderen zoveel kritiek daarop hebben? En dat heb ik nou wel eens, wel eens een paar keer eerder gezegd. En dat is heel, heel eenvoudig. Wat je ergert aan de ander is een tekortkoming bij jezelf. Iedere keer als je dat hoort, dan kun je eens bekijken. Kun je eens, ik heb het al eerder gezegd, geloof ik, in een van mijn vorige lezingen. Zie dat nou eens bij anderen. Kijk nou eens, het moment is glorieus als jij dat in de gaten hebt. Dat je zegt, hé, hey, verdraait zich. Ja, inderdaad. Ze denken dat ze het tegen mij hebben, maar in feite hebben ze het over zichzelf. En dat is de spiegel die je een ander voorhoudt. Wel dien je goed na te denken bij jezelf, of die ander misschien wel gelijk heeft. Misschien heeft die gelijk. Een simpel, het spijt me, is op zijn plaats. Maar misschien heeft de ander niet gelijk. Vergeef de ander en laat de ander. Velen zijn nog zo onwetend. En laat hen daarin. Het kost je niks, je hoeft je gelijk niet te halen, en blijf rustig bij jezelf. Het is juist voor mensen die zo druk en wanhopig bezig zijn in hun leven, is het een rustpunt als ze merken dat er ook mensen zijn die de kalmte in zich hebben. En op een bepaald moment zien ze dat het zomaar in hun eigen omgeving ook bestaat. En dan willen ze dat ook. Dan worden ze nieuwsgierig. Hoe kom ik daar? Nou ja, daar gaat het dus steeds over, hè? En daar gaat het om... gaat er steeds om, om de weg open te maken, in jezelf, in je gedachtegang, naar je eigen ziel, naar je eigen bron, naar dat stukje God, dat jij ook bent. Dan kan die God eindelijk eens een keer tevoorschijn komen in jouzelf. Want die had je zo lang weggestopt, dat je niet naar willen luisteren. Maar eindelijk dacht je, zou het net andersom zijn dan wat ik tot nu toe altijd gedacht had. Nou, lieve mensen. Um, ja. ja, en dan word je de menselijke God. Hè? Dat is voor iedereen weggelegd. Er is geen enkele uitzondering. Ook voor de mensen die dus hierom lachen en die, dus, die, die, die dit dus onzin vinden, en die helemaal niet in de liefde geloven, nou, dat hindert allemaal niks. Dat mag allemaal, want ze mogen dat. Daar gaat niemand over, behalve zijzelf. Ja, dan wordt die mens uiteindelijk de menselijke God, de goddelijke mens. En die mens is, en dat is het rustpunt, Vanuit de bron die je zelf bent. Nou, lieve mensen, een hele prettige avond verder, een goede week, een heerlijke week. En nogmaals, al mijn lezingen zijn te beluisteren op mijn website www.yhra.nl Daar zijn ze in het archief te beluisteren van, nou, alweer tachtig lezingen zo'n beetje, nou nee... Uh, 77 lezingen. Dit is de 77ste. En uh, ook van de, in het archief van uh, Indigo Soul Station. Daar kun je ook nog uh, een, lezing, een laatste lezing horen. Volgende week weer verder. Ik weet nog niet waar het volgende week over gaat. Heel erg bedankt voor het luisteren. En inderdaad, tot volgende week. Dag!